en, en dat is een deel van mijn werk om tegen de kerken te zeggen van jongens, blijf, ga nou niet kijken naar de demografie en dat soort dingen ja. natuurlijk, verstandige beslissingen nemen en soms moeilijke beslissingen ja. maar kijk vooral ook naar wat geloven we, we geloven in Jezus ja. en, en uh, zolang hij uh, hier op aarde werkt en, uh, en bezig is uh, is er hoop voor de kerk ja. en, uh, want daar gaat het om nou, dat is een positieve afsluiting van het gesprek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 Gibt Versöhnung selbst für Feinde en echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmste. Selbst von der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung aller Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Brust den Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue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 You are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth. Oh. You are Lord oh. over oh. all the oh. earth. Oh. You are Lord.